Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De zeven magere jaren zijn voorbij, zegt de Nederlandse Bank in een rapport. De economische groei komt dit jaar uit op 2%, de hoogste groei sinds 2008. Ook in 2016 en 2017 zal de economie met ongeveer 2% per jaar groeien, staat in de halfjaarlijkse prognose van de Nederlandse Bank. Dat is meer dan eerder werd verwacht. Consumenten besteden meer, bedrijven durven weer te investeren en de woningmarkt trekt aan. Dankzij de waardedaling van de euro trekt bovendien de export flink aan. President Erdogan heeft gereageerd op de verkiezingsuitslag in Turkije. Zijn AK-partij verloor daarbij de absolute meerderheid... en moet nu een coalitiepartner zoeken. In een schriftelijke verklaring roept Erdogan alle partijen op... mee te werken aan het behoud van de stabiliteit in Turkije. Hij gaat ervan uit dat iedereen gezond en realistisch... op de verkiezingsuitslag reageert. Met wie Erdogan wil gaan samenwerken is nog onduidelijk. De drie oppositiepartijen in het Turkse parlement... lijken geen van allen met de AK-partij te willen onderhandelen. De Chinese regering vindt dat het goed gaat met de mensenrechten in China. Er is veel vooruitgang geboekt op het gebied van de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid, de rechtspraak en de rechten van minderheden, staat in het Chinese mensenrechtenrapport. De Chinezen spreken zelf van geweldige resultaten. Activisten herkennen zich daar absoluut niet in. Volgens Amnesty International gaat het juist veel slechter. Sinds het aantreden van president Xi Jinping in 2013 is de repressie van critici toegenomen, zegt Amnesty. De Spaanse luchtverkeersleiders zijn begonnen aan een reeks werkonderbrekingen. Om de twee dagen staken ze 's ochtends en 's avonds twee uur lang. De luchtverkeersleiders protesteren tegen de boetes die een aantal collega's kregen opgelegd voor hun deelname aan een staking in 2010, die leidde tot een ontwrichting van het Spaanse luchtverkeer en dupeerde honderdduizenden passagiers. De werkonderbrekingen van deze week zullen waarschijnlijk veel minder gevolgen hebben. De acties duren tot zondag. Het weer, vrij veel zon en blijft droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen meer bewolking, maar de kans op regen is klein. En Het wordt dan 14 tot 16 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Van de van de ANWB.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 Ben Met nu ZFM, luncht. <tie> Ken je die nog? In wij Rijm Den Haag vroeger een plinkplon. Dat is een lievelingsgeschenk. Heb ik gehad van mijn favoriete oom, ome Jan. Dit was ik zes jaar. Hij zei, wat zou je nog graag willen? En toen zei ik, een muziekinstrument, ome Jan. Maar geen les. Hij zei, hier, klerenlijn je hoeft alleen maar te draaien. <tie> <tie> Dank je. Heb ik mijn hele leven bewaard, wat die kinderen tegenwoordig krijgen, ik vind het schandalig. Ik, ik zag laatst een meisje, stond een hele dure pop te verbranden. Ik zeg, waarom sta je die pop te verbranden? Ze zegt, dat moet meneer, dat staat op een doosje. Ik zeg, even zie hier dat doosje dan. En het stond erop, joh, een barbecue. GELUIDEN maar ah, daar wou ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Ik wou, dames en heren, vanavond eens gaan hebben over mijn oom Jan. Mijn lievelingsoom, Oom Jan. Mijn oom Jan was een vrijgezelle oom. En die leefde nog bij zijn eigen moeder thuis. Bij mijn oma. Het was namelijk de oudste broer van mijn vader. Grandioze event. Maar voor ik over hem vertel, moet ik eerst even de familierelatie een beetje uitleggen. Wij hadden twee kanten, hè. We hadden mijn moeders kant en mijn vaders kant. Nou, en mijn moeders kant, dat was de rijke tak. En mijn vaders kant, dat was de wandelende tak ze hadden geen geld voor fietsen en zo, dat moest allemaal lopen, hè? Dus daarom heette ze zo, hè? Nou. en de rijke tak heette de rijke tak omdat mijn opa van Moederskamp... die was bakker in loondienst bij Hus. Ken je nagegaan van een zootje getest en die jekkers er waren? Dat stel echt geen reet voor, jongen. Maar je kon daar wel lachen in de wandelende dag. was leuk, jongen. En de oudste broer van mijn vader, dat was ome Jan. Leuke vent, jongen. Zat nergens mee. Had overal scheid aan, jongen. Ik zei wel eens tegen hem, als u nou doodgaat, hè, Oom Jan. Wil u dan begraven worden of gecremeerd? En dan zei hij altijd, Harry maakt mij geen reet uit. Of ik nou het putje in ga of de pep uit. Maakt mij niet uit. Hij ze zegt, er is nooit gozer, me maar langs de stoep ze vegen me wel mee. Zo'n gozer was het. Hij zat nergens mee. En die kon ouwe hoeren, ouwe hoeren. Als je er een kwartje in gooit, dan lulde die voor een kraak. Mijn vader zei altijd, als lullen pudding is, dan is Jan dokter Oetker. Een <racht> je een beeld krijgt van die man, hè? Ja. Een oude hoer, heerlijke mannen. En het was een typische Hagenese En dat hoef ik hier nauwelijks uit te leggen. Maar hagenezen, die, die hebben een eigen taalgebruik Schitterend vind ik dat. Ze hebben scherpen aan Dalen. Aan de dikke. Aan de dikke hè? <lacht> Ze hebben zo hun eigen vocabulaire. Ze weten vaak niet wat dat woord betekent. <lacht> Ze hebben het wel. En mijn oom Jan was ook zo gauw. Die, die kon je nou nooit horen zeggen. Bijvoorbeeld als Piet last had van zweetvoeten. Want die zei van, goh, wat heeft die Piet toch een last van zweetvoeten, zeg. Dan zei hij altijd, Jezus, die Piet die stinkt door zijn schoenen heen, joh. <racht> Dat is haars. Dat is nou haars. Of als Piet was overleden, zei mijn oom Jan nood van. Heb je het gehoord? Piet is van ons heen gegaan. Wel, nee, joh, die zei altijd, heb je het gehoord? Joh? Piet die legt aan de verkeerde kant van het gras. <racht> een variant daarop was altijd, heb je het gehoord? Piet is een zandfabriek begonnen. <racht> Ik vind ik wel leuk trouwens. Dan was je dood, jongen. Dan was je dood als je zandfabriek was begonnen. Maar had hij een hekel aan, die Piet, en die was doodgegaan... ...dan zei hij weer wat anders. Dan zei hij altijd... ...zo, Piet ligt eindelijk te maaien te voeren. <lacht> en een variant daarop had je van... ...heb je die verhuiskaart van Piet gekregen? <lacht> <lacht> nou, dan blijft hij wel even wonen, geloof ik, hè? <lacht> Mijn oude Jan die ging ook dood naar de wc. Die nam de leiding in handen. Hij ging zijn president een handje geven. Daar snapte ik als kind geen reet van. Dat de president bij ons thuis kwam als ome Jan ging zeikeren. Snap je? Ik snapte wel meer niet, jongen. Bijvoorbeeld vergelijkingen. Hij was goed in het maken van vergelijkingen, maar ome Jan... En dan zult u allemaal zeggen, wat kan ons dat verdommen? Maar dat was belangrijk, jongen, in de wandelende tak. Want er waren veel discussies. Laat maar zeggen, elke dag twintig. Er waren altijd discussies. En die kon je nooit winnen op argumenten. Mijn Oom Jan zei altijd, argumenten... Daar kennen de intellectuelen er 50 per seconde van verzinnen, dus ik ken nooit wat zijn. Je moest bij ons een vergelijking maken. Dus als je het ergens over had, dan moest je over iets anders gaan beginnen en zeggen dat het daar ook zo zat en dan kreeg je daar gelijk. Voorbeeldje geloof ik. Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Nou, nou, we hadden een tante Toos en een Ome Leo en die hadden een zoontje Kareltje. Ze gingen scheiden van wie was Kareltje, van Toos of Leo. Nou, tante Toos meteen kwaad, die zegt van nee natuurlijk. Ik heb negen maanden met zo'n doetor rondgelopen. Hè? En die leeuw hebben nooit naar Kareltje omgekeken. Kareltje is van men. En daar waren we het allemaal mee eens. De hele wandelende tak. Behalve Omian. Jan. Die lag altijd dwars. Altijd. Hij zei tegen mij toen ik klein was. Harry je moet in het leven dwars liggen. Ik zeg waarom dan Omian? Jan? Hij zegt ben je lekker moeilijk te begraven. <lacht> Ja, dat is waar. De grootste etters worden altijd het oudste. Dat is die gelijk in. Hè? En die was het er niet mee eens. Die zegt: volgens men, is Karel juist van Leo. Nou, en tante Toos werd origineel haars kwaad, zeg. Niet te geloof. Dat ging er hart aan toe, jongen. Punt mijn zakken was een stuk schimmel dat je daar staat. Enorme ruzie was het, hè. En dan kwam de vergelijking. Dan haalde mijn oom Jan een ringstaal eruit zijn zak en zei: kijk eens, Toos, ik heb hier een knak. Ik heb een vol. Stel ik daar die knaak in een sigarettenautomaat en dan komt een pakje sigaretten uit. Van wie is het pakje sigaretten? Van men? Of van de automaat? Is die knaak overal gevallen, jongens? Nou, zo ging het. Dan zei hij van Leo, hebt die knaak erin gedaan, het kareltje is van Leo klaar. Zo ging het jongen. Ongelooflijk. Hè? En mijn oom Jan kon ook goed moppen vertellen. Goed moppen vertellen, joh. Grandioos goed. He, ik zal eens een mop vertellen die hij altijd vertelde. En dan moet je niet na afloop tegen mij gaan zeggen: van die hebben we al gehoord als een oude mop. Dat geeft niet. Het gaat om de manier waarop mijn oom Jan dat vertelde. Grandioos. Vergeet het nooit meer. Mijn oma die was 75 geworden. En alle jekkers er waren er. Aangetrouwd, kleinkinderen. En we zaten als haringen in een ton op zo'n klein bovenkamertje. Hier aan de La Kade. Dat weten jullie hier wel. Haringen, zo'n heel klein bovenkamertje. Met al die jekkers zo naast elkaar zo. Ja, het was een heel smal kamertje. Hoe moet je dat nou uitleggen voor de mensen die een groot huis hebben? Um, het was zo smal, je kon niet eens in de breedte dwarsfluit spelen. Dat kon niet. Dan moest je zo gaan staan in de lengte. Ja, dan moest je geen erectie krijgen. Want nou ja, in ieder geval... Het was een waanzinnig smal kamertje. En dan zaten we als haring in de tom van die smalle Haagse bakjes te zuipen. En dan zei mijn oma, om drie uur, die zei van... Moet er iemand nog een bakje pleur? Ja, oma's praten ook haars natuurlijk, hè? En dan zei mijn oma Jan, een bakkie pleur, een bakkie pleur. Zo, de mieter is even lekker een lente op, Hij, hey, Het is drie uur, het is tijd om te kantelen. Dus ik zat naast mijn vader. Ik zei, wat gaan ze nou Godsnap godsnaam doen, papa? GELUIDEN. Hij zei, Hachie, ga, ze gaan zuipen. Ik zei, ga. En mijn oma wist dat, dat dat zuipen was. En dus die was de koffiekopjes al aan het ophalen. En die komt langs oma Jan. Ik zie het nog gebeuren, dames Ik zie het nog gebeuren. Mijn oom Jan staat ineens op, schuifelt tussen al die jekkersen door zich. Schuift dat oude piepende lakade, schuifraam open zo, zet er een hartje tussen. En wat, en ja, dat heet een hartje hier in Den Haag. <lacht> Maakt niet uit wat je er tussen zet, alles is een hartje. Gif he. het hele zondagse servies uit de handen van mijn oma, houdt de twee hoog, het raam uit en zegt tegen alle andere jekkersen in de kamer, wie lacht, betaalt. <lacht> Dus ik zit naast mijn vader en ik zeg, wat gaat er nou gebeuren, papa? Ik zeg, nou, ome Jan, die gaat een mop vertellen. En dan moet je niet als eerste gaan lachen, Harry. Want dan ben je in één keer, hup, je hele spaarvarken kwijt. Dus ik nam me voor om absoluut niet te gaan lachen. Want ik had die lastige hond al bijna bij elkaar, hoor. En ja, ik had al twee poten en een staart, had ik uitgerekend. Dus ik denk, ik ga niet lachen, no way. Ik ken er niet eens Engels toe. Mijn oom Jan begint aan die mop en die zegt van, ik zit gisteren in de kroeg. Afijn, raad eens twee keer, wie komt daar binnen? De professor. Je weet wel die doorgestudeerde bioloog die alleen maar kantelt, kantelt en nog eens kantelt. Afijn, ik zeg tegen hem, moet je van mij nog wat slobberen, maar uh, dat was al eigenlijk over de heil. Hij stond al stèf van de Jan Wandelaar. Dus ik zeg tegen mijn vader, wie is dat nou weer ineens, papa? Jan Wandelaar? Ik zeg, mijn vader, dat heb oom Jan uit het Engels vertaald, dat een whiskymer, Johnny Walker. <lacht> Ja, ik was negen dat ik het nou niet snapte, maar kom op nou een beetje, hè? Bij fijn, als ik zeg tegen hem: je staat al sterven van de Jan Wandelaar, moet je nog een dubbele erbij hebben. Zegt die professor: Nee, Jan, voor ik ga doorkantelen, ga ik eerst eens even lekker een bruine trui breien. Zeg <lacht> Ik zeg tegen mijn vader: Ik snap er niks meer van, papa. Waarom gaat die vinden nou deze bruine trui breien? Hou je kop nou een keer, zegt mijn vader: Dat is geiten. En hou nou verder je kop. Ach wij, zeg maar Jan, die gozer komt terug van het bruine breien. <lacht> en die zegt: Het is ongelofelijk, Jan, wat hier aan de hand is. Het gaat goed hier met de zakers, heb hebben tegenwoordig geen WG, met een gouden bril. <lacht> heb ik het nog niet gezegd, zeg maar Jan, Of hij wordt in elkaar geslagen door twee arbeiders. Zeg tegen die gasten: Dan moet je eens tegen mij flikken, niet tegen zo'n doorgestudeerde puntmut, Zerkers. Zeggen die gasten tegen mij: Wat had jij gedaan? Die gozer hebt net in onze tuba zitten schijten. Hier. <lacht> Dat ken je nog niet. Nou, gelukkig snapte ik de mop niet. Maar de rest van de jekkers er wel, dus iedereen begon. En mijn oom Leo begint als eerste te hinneken, jongen. En Jan die laat zo. Dat hele servies lazen. Hij zegt: Leo betaalt. En mijn oma huilen: voor godverdomme, jongen. Het is al het derde servies deze week? Klerenleiërs. Dan moet Leo dat nou van betalen. Nou, dat was een goede vraag, hè? Want nee. Leo die was gaan scheiden van Tante Toost en die had geen stuiver meer. Niks. Moest alimentatie betalen. En uh, nou ja, die kareltje heb hij ook nooit gekregen. Want Tante Toost heeft vlak voor de echtscheiding tegen hem gezegd... Moest goed luisteren, Leo. ga gaat uit elkaar. Ik heb er nog eens over nagedacht. Maar ik heb toch het idee dat Jan wel gelijk hebt met die sigarettenautomaat van gelijking. Maar het spert me voor jou, Leo. Destijds heb niet jam, maar de buurman die knaakt erin. Gelaten, toch? Ja. Yeah. Toen ik uit dienst kwam, wist ik niet wat ik moest gaan doen. Gaan werken. Ja luisteraars, het is bijna kwart over één. En uh, op de maandag rond kwart over één... We praten we altijd met een bijzondere meneer uit Zandvoort. Uh, hij heet Joop. Hij heet ook nog van S. Ik geef Donnie het woord, want die gaat oh. met hem praten. Oh. <lacht> Dat is toch ook wat? Hij zegt, we gaan eerst een stukje muziek doen. Dus ik neem een hele ah. grote hap van mijn appel. Ja, ik ik denk, denk, het kan nog wel even. <lacht> Dolly, dat deed Eva ook, weet je. Eva? Ja, die nam ook een hap van appel. die is toen het paradijs uitgedonnen. Ja, nou, ik neem ook elke keer een hap in de hoop dat ik nieuwe kleren krijg, maar dat lukt niet. Dat weer niet. Nee. Mijn boom valt wel meteen uit, weet je, dus blaadjes heb ik zat. Nou ja, maar goed. Hey, welkom in ons programma, Joop. Ja, dankjewel. En ja, uh, ik, jij bent weer overal geweest het hele weekend, volgens mij? Nou, dat valt wel mij hoor. Nou, volgens mij heb jij wel een, heel, een paar heel spannende momenten meegemaakt in Zandvoort. Ja, ja. het meest spannende heb ik eigenlijk niet meegemaakt, want dat was niet in Zandvoort. Dat ah, dat meen je niet. Maar ik weet er wel alles van. Oh, nou vertel. Dat gaat namelijk over het Nederlands kampioenschap van de KNLTB... de Koninklijke Nederlandse Loan Tennisbond, of gewoon de Tennisbond. Was dat niet het in kampioenschap Zandvoort? Van een gemengd, zegt u? Was dat niet in Zandvoort? Nee, dat werd gespeeld in Amersfoort bij de, de regerend kampioen op dat moment. En dat is oh. Abda, en dat komt uit Amersfoort. Oh? Ja, ja, ja. ja, ja en, en wat dat, is er gebeurd? Vertel eens. Nou ja, het is daar in het Amersfoort hebben ze de eerste halve finale gespeeld. Ja. Tegen een van toch wel de grootste clubs van Nederland vind ik, de Lobbelaar. Ja. Uit Zevenbergen. Nou, die hebben ze prachtig mooi gewonnen met uh, 4-2. Kwamen ze dus in de finale en dat was tegen Leijonias. Leimonias komt uit Den Haag en is al twintig jaar niet achter elkaar, maar wel twintig keer... landskampioen Nederland van, uh, van de KNLTB... in de competitie-eredivisie gemengd geweest. Dus niet twintig de eerste de beste. Eer keer al. Jeetje. Ja, zeker niet de eerste de beste. En die, die kunnen ook beschikken over... Uh, ja, buitenlandse betaalde krachten. Maar uh, de Nederlandse betaalde krachten, die waren niet aanwezig. Want bijvoorbeeld een uh, Kiki Bertens, die daar normaal gesproken bij speelt... Ja. die speelde uh, een kwalificatietnooi voor Rosmalen dat vandaag begonnen is. Mm -hmm. En die kon dus niet aanwezig zijn. Maar Sanford had die, die pech... Ja, je kan het eigenlijk wel pech noemen. Eigenlijk ook. Want de nummer één dame van de tennisclub Zandvoort... en dat is Leslie Kerkhoven... Ja. die was daar ook. Dus die was ook niet in Amersfoort aanwezig... om nee. mee te doen met die playoffs... voor het Nederlands kampioenschap. Het jammer. Het heeft, uh, het heeft uh, uh, niets uitgemaakt. Want Zandvoort is toch kampioen geworden. Zandvoort heeft... Uh, uh, um, zondag tegen Leimonius 3-3 gespeeld. Yeah. Uh, dat betekent dat elke categorie, dat is in de dames enkel, de heren enkel en de dubbels, dames yeah. en heren, uh, één keer een wedstrijd gewonnen werd. Een partij gewonnen werd. En omdat Zandvoort uh, in die verliespartij ook nog steeds één set had gewonnen. Ja. en um, uh, Limonius in de vliezenzijde niet één is Zandvoort toch op, uh, op het, uh, het gemiddelde kampioen geworden. Geweldig. Het dus is voor het eerst in de 64 jaar dat de club bestaat, die bestond in uh, februari 64 jaar, ja. zijn ze een Nederlands kampioen geworden. Woehoe! En dat houdt ook weer in dat we volgend jaar een feestje hebben op Zandvoort. Ja, wanneer hebben we geen Ja, een ge ja, feest! <laughs> ja, ja. En dan hopen we natuurlijk weer dat Zandvoort ja. Voor de derde jaar een successie in de finale speel. Want afgelopen jaar, afgelopen seizoen, is Zandvoort voor de eerste keer in de playoffs gekomen. Eh, de finale gaat, maar die werd toen van Alta uit Amersfoort werd dat verloren. Ja. En dan nu, in Alt, bij Alta ja. is Zandvoort Nederlands kampioen geworden. Fantastisch dan hè? Dan, uh, alle Zandvoort ja. zo trots als een pauw, natuurlijk. Ja, in ieder geval, de tennis minder. Tuurlijk. De echte Zandvoorters. Nou ja, hou je ja, niet van tennis, maar het is toch geweldig dat, uh, dat mede Zandvoorters uh, kampioen zijn geworden? Nederlands kampioen, zeg. Mede tussen aanhalingstekens, hoor. Hele grote aanhalingstekens. Er zijn heel veel aanhalingstekens. Want bij mij weten woont er geen één in Zandvoort. Maar, tot, uh, de, de, maar ja, ze de de zijn lid van de Zandvoorts club. Juist. Nou, daar ja. doen we het voor. Hè? Da daar gaan we er gewoon lekker voor. Maar ja, Zo is het. is dus voor het eerst Nederlands kampioen geworden. En ook... Ik heb ze al, tenminste, ik heb suik al persoonlijk gesproken. Maar ik wil de spelers en ook de andere coach, de uh, Hans Smit, uh, van harte feliciteren bij deze. En. Uh... Dat komt een mooi stuk natuurlijk in, de, in donderdag in de Zandvoortse Courant. Ja, en uh, Charles en ik, en uh, ik denk alle medewerkers van CFM Zandvoort sluiten zich natuurlijk helemaal bij jou aan. Ja, van harte gefeliciteerd. Het ja. is natuurlijk een prachtige prestatie die daar neergezet is. Ja, ja, zeker, zeker. ja. ook. Ook voor mij hoor. Ja. Ja, <lacht> dat zeg nog. ik toch net, ja. Charles? Ja. Hou <lacht> <lacht> je nog even de scheppieboom op? <lacht> nou, goed, dat is dus het, het, het grootste nieuws eigenlijk van het weekend. En hadden we en, en, en, nog iets dus, kleiner nieuws? Of? Ja, ja maar, oh, en dan echt lokaal. En dan ja. inderdaad klein tussen het, het aanhalingstekens nieuws. Want het schoolhandbaltoernooi is afgelopen zaterdag ook weer gespeeld. Op de velden van de ZRC, dus onze sportcombinatie. De handbal is daar een afdeling van. En die organiseert uh, ieder jaar al, al jaren, net zoals de basketbal ja. en de voetbal, een schooltoernooi. Leuk hè? En. Uh, en dit jaar was het natuurlijk, ja, jullie hebben zelf gemerkt hoe het zadig was om te sporten. Was het geweldig, was geweldig, het was grandioos, ja. Het was zonnig, het, het was niet te warm. Nou, we hebben het ook wel eens gehad met de schoolhandbal: dat het bloedverzekerdheid was. Ja, het is vreselijk het is voor die de kinderen. We ook naar beneden gekomen, ja. we ook, ook wel eens mee ook mee erg. dat zelfs ja. afgelast werd. Ja. Maar ja, dit was een, was een geweldig goed weer. Het was heel erg druk, vond ik. Oh. Dus er was veel publiek. Leuk. En er waren hele sportieve teams bezig. Gelukkig. En dat is heel erg belangrijk. Tuurlijk. En pluim wil ik geven aan alle vrijwilligers van ZTC. Want die hebben ervoor gezorgd dat het gewoon een super dag werd. Uh, met name de handbalsters natuurlijk, want ja. er is helaas maar één team en dat zijn handbalsters, dames. Oh. Uh, die hebben natuurlijk een flinke beste Maar ook goed, uh... de, de, de, de vrijwilligers die handelsspandiensten verleende, een uh, uitslagen, doorgaven, dat soort dingen allemaal. Mm -hmm. uh, geweldig, helemaal goed. Mooi. En uh, de uitslag vind ik heel verrassend, want bij mijn weten hebben ze dat nooit gewonnen, het uh, schoolhandbaltoernooi. Als er überhaupt een schooltoernooi is wat ze hebben gewonnen. Maar dat vraag ik mij af. Ja. En dat is de Duinro school Geweldig. Heel wat leuk. goed. Want ze waren ja. met voetbal ook al uh, aardig uh, in de hoge ja, sferen. Ja, en bij baasbal ook. Maar nu hebben ze dus het volledige toernooi gewonnen. Dus oh, het meisjesteam. Wat geweldig. Uh, de prestaties dus van het meisjesteam en de prestaties van het jongsteam bij elkaar opgeteld. Zorgden ervoor dat de Duinroos de meeste punten kreeg. Zo. Uh, ja, dat vind ik geweldig. Wat een feest, Hartstel zeg geweldig. op de Duinroos. Want uh, ze zijn al jaren in uh, stijgende lijn ja. bezig. Want uh, met dat, met dat schoolvoetbaltoernooi ook. Daar zijn ja, ze al verschillende ja, jaren kom. achter elkaar bovenaan geëindigd, hè? Ja, no nooit een uh, totaal toernooi gewonnen. Volgens mij tenminste. Mm -hmm. uh, dit jaar wel. Dat vind ik geweldig. En nou, van, is het ook. Uh, is het uh, ook. Ja, ja, ja. ja. Um, Heel leuk. Dus, voor uh, jou zal ik het noemen, uh, in het verleden... Maar ja. ze het school die altijd onderaan bingen we. Ja, dat weet Meestal ik nog wel. Het ja, ja. maar dat wordt. maar dat is ook inherent aan de prestatie die ze leverden. Natuurlijk ja. deden ze hun best, maar ze kregen die balde gewoon niet in. Nou, nee. dat was bij voetbal, bij handbal en bij basketbal is het natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Dat, ja. dat, dat ging dus nu eindelijk een keertje goed. Heerlijk. <coughs> Sorry. En met het uh, laatste toernooi van het... Uh, van het laatste schooljaar voor hun. Het is, het is altijd eigenlijk voor de groep 8, maar omdat er te weinig kinderen in groep 8 zaten, hebben ook kinderen uit groep 7 meegedaan, mm -hmm. uh, heeft de, de Duinrooschool het dus gewonnen. Nou, Geweldig. ik vind het helemaal ik, leuk voor ze. Ik wil even ze. De, de uitslag uh, even opnoemen. Als je ja, is goed. Mag. Ja, natuurlijk mag dat jij dat ook. Het was uh, nummer één dus de Duimro school. Ja. Dus die hebben de categorie meisjes gewonnen. De Hanny Schaf werd tweede. De, uh, het eerste team van Oranje Nassau School werd derde en het tweede team werd vierde. En dat wil niet zeggen dat in het eerste team de beste speelsten zitten. Of in het tweede team de minste. Nee. Er zijn twee groepen acht. Bij eh, bij de oranje. Ja. En iedere groep heeft een eigen team. Mm -mm. Dus iedere groep kan net zo sterk zijn of zwak zijn als de rest. Mm -mm. Dat is gewoon keihard mogelijk. Ja. Er wordt dus niet geselecteerd op, op, uh, op kunde en op kennis van het uh, spelletje dat gespeeld wordt. Okay. Dat nou, goed. dan is de vijfde geworden de Nicolaas School. En de zesde, de Maria-school. Mm -mm. De Maria-school, dat is wel eens anders geweest. Want ook bij de jongens uh, eindigde de Maria-school als laatste. En dat ben ik eigenlijk niet gewend. Het is niet des Maria-schools. Want die zetten meestal bovenin. Uh, maar dit jaar, uh, nou, het, is, uh, het, het is niet anders. Ja. Bij de jongens overigens is de Nicolas School kampioen geworden. Met op de tweede zo. plaats de Duidelachschool. Kijk, omdat de meisjes van de Duidelachs eerste waren en de jongens tweede. Ja. ja, dan krijg je dus de meeste wedstrijdpunten. En dan win je gewoon zo'n heel toernooi. Geweldig. Derde werd leuk. het tweede team van de uh, Oranje Nassau School, ja. vierde werd de Hanny Schatschool, vijfde de het eerste team van de Oranje Nassau en zesde dan de Maria School. En dan werd er door de Sportraad Sandvoort in de persoon van Olga Pouts werd uh, de sportiviteitsprijzen uitgedeeld. En dat zijn in mijn ogen de meest belangrijke prijzen van. Elk schooltoernooi. Mm -hmm. Want het Sportraad stelt bij elk schooltoernooi. van zowel de jongens als de meisjes. een sportiviteitsprijs ter beschikking. Ja. Dit jaar gingen die naar. even kijken, waar heb ik dat staan? Dat heb ik. Uh, staan de meisjes van de Nicolas School. wonnen de sportiviteitsprijs. En de jongens van het Oranje Nassau School Team 1 wonnen dat. Ja. Nou, en dan uh, de Duiro's als overal winnaar. En je hebt een prachtig toernooi gehad. Uh, in, uh, bij, op de velden bij ZSC. En volgend jaar, ja, voor zover ik het me kan voorstellen, dan zal dat weer georganiseerd worden. Altijd zo in begin juni, uh, um, half juni zo. En uh, ja, dat is een goede tijd om buitensport te doen. Voetbal kan gerust wat kouder zijn, dat is helemaal geen probleem. En basketbal is altijd binnen, altijd de tweede zaterdag uh -huh. nadat de scholen in januari begonnen zijn. Alles heeft zijn vaste uh, datum en er wordt weer georganiseerd. Nou, mooi. En, ik, ja, en weet en jij ik iets onder... of het uh, basketbaltoernooi iets extra's gaat doen in verband met het 50-jarig bestaan van de Lions? Of, uh, daar laat... Uh, laat ik mij niet over uit. Oh, Oké. Okay. Okay. Ik zit zelf in de organisatie, maar ik meld daar nog niets van. Dat gaan we dan TZT horen. <lacht> ja, ja, juist. <lacht> nou ja, dat, dat, ga je, dat gaat de buitenwereld horen uh, uh, als het toernooi gespeeld is, natuurlijk. Want dan gaan wij dat bekendmaken wat, er, uh, wat, we, wat we gaan doen extra. Ja, van, uh, van, het, van, het, uh, van de club zelf? Nee, maar ik bedoel met het, ja. met het scholentoernooi? Of, of is dat gewoon nee, hoor, zoals altijd? Dat, gewoon op, op één zaterdag wordt alles gespeeld van s ochtends tien tot uh, s middags een uur of uh, half vijf. Mm -mm. Dan, uh, dan ga ik weer rekenen en dan om vijf uur worden de prijzen uitgedeeld. bekendgemaakt ja oké. Okay. Ja. Nou, mooi. En het is inderdaad, de ja, Alliance bestaat dan dit jaar 50 jaar. Dat is, eigenlijk is dat uh, de derde week van augustus bij mijn weten. Het ja. We alleen ergens in september met ja. een, uh, een geweldige dag met van alles en nog wat. Ja. En een uh, reunie uiteraard. Ja, ja dat dat natuurlijk. Leuk hoor. Ja, ja. Mooi. Ja. Weer wat om naar de uit te kijken, toch? Ja, inderdaad. Ja. Nou, ja. Joop. <laughs> dan, uh... nou, dat is eigenlijk hetgene dat ik wil... Ja, dan is dat vrijdag ook nog het uh, kinderbeestfeest geweest. In uh, ik weet niet of je weet wat dat is. Ja, zeker. Um, ja. Okay. Ja. Uh, dat, is, dat is natuurlijk ook weer een ontzettend succes geweest. De, de Sanfordse uh, reddingding De politie haan, ja. hebben weer meegedaan ja. eraan om um, kinderen ja, met, met een lichamelijke beperking of uh, geestelijke beperking een verschrikkelijk mooie avond te bieden in... Uh, in uh, uh, hoe heet het, uh, in, in Amsterdam. Ja. Daar worden ze dus ook met uh, toeters en bellen... met, uh, met brandweerhouders, politiewagens... van alles nog wordt, worden ze daar naartoe gebracht. Geweldige avond, helemaal geslaagd. Uh, ook Zandvoortse uh, families hebben daar mee gedaan. En het was weer een grandioos succes. Mooi hè? Heel leuk. Ja, ja en vrijdagavond was natuurlijk... Uh, de avondvierdaagse, de wandelvierdaagse... afgeblazen hè? Ja, die, in verband is, is met waar? de code oranje. Letterlijk. Ja letterlijk in het water gevallen. Het ja. is natuurlijk wel jammer. Uh, ja, zeker. Ja, maar ik, ik, ik kan me het voorstellen, want uh, de organisatie is natuurlijk wel verantwoordelijk voor alle deelnemers. Absoluut. En als er dan een code oranje wordt gegeven... Ja, ja dan je moet dan je een beslissing nemen. Ja, je kan je niet door laten gaan, hoor. Nee, dat is ja. ook zo. Ja, ja. En, het is jammer. Ja, het maar... is jammer dat het zo moest eindigen. Ja. Het is niet anders, maar uh, de, de zijn er zijn natuurlijk daardoor geen problemen geweest, er zijn Precies. geen gewonden gevallen. Uh, we hebben nog wel eens een keer gehad dat de, de, de langste afstand al in de waterleidingduinen liep. Toen een verschrikkelijk wil losbarsten. dat mm -hmm. is een paar jaar geleden gebeurd. Mm -hmm. Nu is men de, de deelnemers met de auto's uh, heel snel opgehaald. Die kregen toen toestemming om de duinen in te gaan. Tjie. En die hebben ze weg kunnen halen daar, voordat er ongelukken gingen gebeuren. Ja, nou, dat wil je niet weer. Nee, natuurlijk niet. Nou, en dus heeft men, gekozen, heeft men gekozen om het definitief te stoppen. Op, uh, woensdagmiddag is dat gebeurd, vrijdagmiddag is dat gebeurd, en de deelnemers konden uh, op het uh, kerkplein hun uh, medaille voor hun driedaagse ontvangen. Ja. En de route, hè? Ja. <laughs> ja, ik Zeg Joop, ik, uh, ik zie dat we richting regio het regionale nieuws gaan, dus. Um, ja. Nou, ja, de nog. Ik ga je. Mee. Ja, precies. Ik ga je heel <laughs> erg bedanken voor je bijdrage. Ja, en, gedaan, uh, Ja, Joop, mooi dat je er weer bij bent, man. Ja, zo is het. <laughs> en ik ga het volgende week weer met je proberen. Kijken of we dan weer wat leuke nieuwtjes hebben over ja, het, het weekend we van volgend ik jaar. Met, uh, volgende we week. We het er eens bij pakken. Recycling Zandvoort, leuk. Haringhapper, geweldig. Oh, van oh. De het uh, Nest in de kocht, ook hartstikke ja, goed. mooi. Zaterdag en zondag. Uh, Theo Hilbers, vismaaltijd op vrijdag. Oh. Nou, we hebben genoeg te doen in ieder geval. Ja, okay. Dat zeker, ja. <laughs> we gaan het volgende week weer van je horen. Bedankt, Joop. Goed. Dankjewel, Joop. Tot, tot volgende, volgende week. week. Joe. Dag, dag. Bonnie Sinclair bij aanvang van haar carrière. I won't stand between them. Toen nog in het Engels, later natuurlijk Nederlands. I let him go. Though I know But it's all right I step aside let his volstalige carrière begonnen dus. Bonnie Sinclair was dat. I stand between. Ik uh, ga me er niet tegen bemoeien. Ik ga niet tussen hun instaan. Kennelijk uh, raakte zij haar liefje kwijt aan een ander. Ja, dat gaat gebeuren. Als je niet uitkijkt. Ja, dan heb je toch wel niet diep gezeten, denk ik hoor. En ze ziet er hier nog hartstikke jong uit. Er is een videofilmje bij, dat kan ik zien nu thuis natuurlijk niet. Maar... Een jonge blonde schone. Nog vrij van drank toen, zo, zo te zien. Bonnie Sinclair het is al ruim uh, half één geweest, luisteraars. Dus we gaan uh, heel snel over naar... Uh... Dolly Tempierik, want ze gaat ons weer bijpraten... als het gaat om het regionale Niels Dolly. Ja, mensen, iets later dan dat u van ons gewend bent. Maar dat kwam door uh, alles wat uh, Joop te vertellen had. Nou, dat was wel heel mooi nieuws allemaal. Maar we gaan nu even terug naar het regionale nieuws van 8 juni. Diverse ambulances, politie, de reddingsbrigade... en zelfs het traumateam met de helikopter... werden zaterdagmiddag gealarmeerd voor een baby in nood in onze woonplaats... Even na vijf uur middags kwam er bij de alarmcentrale een melding binnen... dat een baby van twee maanden oud aan het stikken was... bij een strandpaviljoen aan de boulevard Pauluslood. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om assistentie te verlenen. De baby bleek gelukkig niet te stikken, maar kreeg een koordstuip. Nou, dat is ook erg. Na de eerste zorg is de baby met de ambulance naar een ziekenhuis overgebracht... en het traumateam dat onderweg was... hoefde uiteindelijk niet door te vliegen naar de plaats van het onheil. Door een veel beter zetgemiddelde is tennisclub Zandvoort... gistermiddag Nederlands kampioen in de eredivisie gemengd... van de KNLTB geworden... De Zandvoortse tennissers hadden al twee sets meer gewonnen... in de singles dan tegenstander Lemonias. Nou, fantastisch nieuws. We hebben het net allemaal gehoord van onze collega Joop van Es. Dus ik ga daar verder niet te veel aandacht meer aan besteden. Alleen dat u donderdag in de Zandvoortse Courant... een uitgebreid verslag van het finale weekend kunt lezen met interviews. Een boot is zondagmiddag aan de kinderhuis Singel in Haarlem in brand gevlogen. Twaalf opvarenden sprongen in het water en zwommen naar de kant om zichzelf in veiligheid te brengen. Ondanks de inspanning van de brandweer kon niet voorkomen worden dat de boot helemaal uit zou branden. Door de hevige rookontwikkeling is de kinderhuisvest enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Ambulancepersoneel heeft de opvarenden gecontroleerd. Een kind had lichte onderkoelingsverschijnselen. En het is nog onduidelijk waardoor de brand is ontstaan. Twee fietsers zijn gewond geraakt toen zij zondagmiddag ten val kwamen met hun tandem in Heemstede. Rond half vier fietsten de twee, een man en een vrouw, over de Herenweg toen zij ter hoogte van de Prinselaan ten val kwamen. Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancepersoneel heeft eerste hulp verleend. Na de eerste zorg op straat zijn beide personen per ambulance naar het ziekenhuis gereden. Door het ongeval was één rijstrook tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Bij een dierenopvang in het Friese Verwerd heeft uh, gistermiddag brand gewoed. Er zijn zeker vijf dieren, vier katten en een hond, omgekomen... maar er zijn ook nog dieren zoek. Toen de brand uitbrak zaten er zo'n 240 dieren in de particuliere dierenopvang... Norma's Universum, waaronder paarden, honden, katten, schapen, geiten... kavia's, vissen, vogels en een koe. De vlammen sloegen uit het dak van het pand en er was veel rook... De brandweer had moeite de brand te blussen... omdat er nauwelijks water aanwezig was in de omgeving. Het bluswater moest van elders komen. Eigenaresse Norma kwam erachter dat de brand was... nadat de stroom was uitgevallen. En toen ze bij de meterkast kwam... zag ze dat het pand achter in lichte laaien stond. Een aantal dieren heeft brandwonden opgelopen... en een dierenarts heeft zich ter plaatse over de dieren ontfermd. De hond die is omgekomen was gehandicapt en kon niet wegkomen... De boerderij is compleet verwoest. Ik heb helemaal niets meer, zegt Norma. Alleen de dieren die eruit gehaald zijn. De termijn voor het indienen van zienswijzen... tegen de geplande windmolenparken voor de kust... is verlengd tot en met donderdag 11 juni. Een zienswijze is een soort inspraakreactie... Dus afgelopen week kampte het ministerie met een technische storing... bij de inname van digitale zienswijzen. Dat is verholpen waarop de indieningstermijn is verlengd. Via de website van de actiegroep VER-Z-Windmolens... kunnen zienswijzen worden ingediend. Daar staan ook voorbeelden. De petities indienen voor het aanwijzen van een plek... waar de turbines uit het zicht komen te staan, IJmuiden VER kan ook nog steeds eveneens via de website van ver-z-windmolens. Doen mensen, het kan nu nog. We gaan naar het weer. Dan nu het weer bij ZFM Zandvoort. Vanmiddag zijn er enkele stapelwolken, maar het blijft overal droog. De wind waait uit het noorden en neemt toe naar vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar 16 graden vlak aan zee en naar 17, 18 graden elders in de regio. Vanavond en de komende nacht is het helder. En bij een meest matige noord- tot noordoostenwind daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen verandert er niet zo gek veel in het heersende weer weerbeeld. De zon schijnt weer flink, maar er trekken soms ook enkele wolkenvelden over de regio. De temperatuur is wat lager en stijgt naar 14 graden vlak aan zee. Dat een dergelijke temperatuur veel te laag is voor de tijd van het jaar... dat hoeven we u natuurlijk niet uit te leggen... want normaal is het toch zo rond de 19 tot 20 graden. Maar ja, we doen het er maar mee. Zo is het, Dolly. En uh, Je bent helemaal rond nu met het weer... Ja hoor, ja? je mag je gang weer gaan. Vind je het goed dat we dan <laughs> samen teruggaan naar de kust? Ja, lijkt me een goed plan. Zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen in mezelf. Best een, best een sterk nummer vind ik zelf van Maggie McNeil. Hoe vind jij hem, Dolly? Heel mooi. Ja. Nou, uh, ja, maar eigenlijk dat ze helemaal niet meer, uh, meer optreedt. Of uh, is dat wel het geval? weet ik eigenlijk niet. Nou, dat zou ik niet ja, weten. Zullen nee. we eens naar de manager bellen? <lacht> <lacht> <lacht> ja, ze is wel op Facebook. Ik ben ook vriendjes met haar op Facebook. Dus oh, nou, dan kun je toch zo vragen? Hè? Ja, dat kan ik eigenlijk wel eens doen. Nodig uh, er eens uit. voor ja, voor draait door. Ze is, uh, uh, heb ik begrepen, weer heel gelukkig. Want ze heeft weer iemand ontmoet in haar leven. Maar ze is heel erg down geweest. Een periode nadat uh, Frans Smit was overleden. De, de drummer waarmee ze getrouwd was. En die op een hele, uh, ja een nare manier, daar, dankzij die uh, vreselijke ziekte die er uh, nou eenmaal bestaat... aan zijn eindjes gekomen. en uh, ja, dat was, uh, Daarna heb ik eigenlijk nooit meer echt iets van haar gehoord... Uh, als het om, uh, om hitjes gaat. Om, uh, ja, zonde eigenlijk, ja. want uh, het is, is een mooie fijne, fijne zangeres. Een mooie stem. Ja, volgende... helemaal vroeger met Mout, weet je nog wel. Ja, ik... Oh, oh, ik dacht altijd dat zij getrouwd waren. Ja. Ja. Hey, Dolly, ga, <laughs> ga je straks de oproep nog herhalen? Of, uh? Wat ga ik halen? De, de oproep, ga je die herhalen? Uh, ja, kan ik zo wel even doen. Ah, okay. Zou je eerst nog even een uh, Ja, want ik heb nog een verzoekje. Zal ik een muziekje doen? Een verzoekje voor Greet Oldekorten en haar man Theo, die, die houdt van de, uh, de Hollies en met name Sandy, de 4 of July. I'm oh.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 I was seeing Lost her desire for me I spoke with her last night She said she won't set herself On fire for me anymore Did you hear the cops find and busted Madame Marie tell telling fortunes Better than they do For me this boardwalk lives through You wanna quit this scene too? de band uit de jaren zestig. Ik draai hem van Greet Oldekort. Want haar man is aan het werk. En, en die had eigenlijk het plaatje wel erg gewaardeerd. Nou, Greet ook. Dat liet ze me zojuist weten. Dus Greet uh, gezellig weer als vanouds. En uh, ik geef uh, de roer over aan uh, niemand meer dan Dolly. Want Dolly heeft nog een, uh, een aantal oproepjes luisteraars. Nou ja, eentje hoor. Eentje maar. Ja, ja, ja, ja. ja, want we zijn verschrikkelijk benieuwd uh, wie er vannacht in het dorp... Uh, Rondgeruist heeft, om het maar zo te zeggen. Uh, uit de, in de Koningsstraat zijn uit hun tuin twee bloembakken gestolen... en in de Potgietenstraat is er een complete zware metalen zonnewijzer gestolen... en die erg bijzonder is, want, want die zonnewijzer wordt gedragen door een mannetje. Dus dat is uh, behoorlijk herkenbaar en uh, het vervelende hiervan is... dat uh, deze zonnewijzer voor de eigenaren een hele emotionele waarde he heeft... En uh, ja, je hebt er eigenlijk ook verder niks aan, want de sokkel staat nog. Dus uh, waarschijnlijk is het gewoon uh, voor het lood te doen. Of, of het ijzer, hè, het oud ijzer. Er was een sukkel die had geen verstand van sokkels. Zo is het precies, ja. ja. Ik kan me er zo boos om maken. Blijf nou eens gewoon met je handen van andermans bezittingen af. Helemaal eens En als je geld nodig hebt, ga je gewoon werken. Er zijn genoeg banen te vinden in Zandvoort. Dus ga daar eens naartoe. Ja, maar in ieder geval... Uh, wij willen dus vragen aan onze luisteraars... of er mensen zijn die uh, iets gezien hebben... of gehoord hebben... of tips hebben. Uh, en Als u die dan uh, door zou willen geven... daar zou iedereen heel blij van worden... Het Zandvoorts Juttertje heeft deze twee zaken onder zijn of haar hoede genomen. Dus als u het door wil geven, dan kan dat via www.facebook.com... slash het Zandvoorts Juttertje. En daar kunt u een bericht vinden hierover... en dan kunt u daaronder uw reactie kwijt. Ja, en nou ja, het lijkt me dat die oud-ijzerboer... die zijn ook allemaal ingeseind in de regio, toch? Uh, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Nou ja als ja. iemand om oud ijzer daar iets komt aanbieden... in de vorm van een zonnewijzer... dan ja. uh, weet het meteen uh, hoe laat is het is. Zo is het maar net. Dan kunnen ze meteen even foto's maken... politiebellen, klaar. Helemaal goed. Ja, toch? Uh, Leroy. Ja. Jij zit er ook nog uh, lekker gezellig bij. en, ja. en uh, Jij houdt van Nederlandstalige... wat heb jij voor ons uitgezocht? Want luisteraars, Leroy heeft speciaal voor u allemaal... hier in Zandvoort een mooi nummer uitgezocht. Leroy, toch? Ja. En Cara wel... Mick Oeh, Harre, Leuk, uh, Mick Harren. Ja, Sweet Caroline, Caroline en, en dat is volgens mij eigenlijk een liedje van Neil Diamond. Eigenlijk wel, ja. Met een Nederlandse tekst, hè? Zo is het ook, Leroy. Ik ja, ja. ben benieuwd. Nou, luisteraars, namens Leroy Duif, Nick, Mick Harre, met een marines, niet Nick, maar Mick, met Sweet Caroline. Jouw zachtste in de zon. Ik vroeg naar je naam en gaf jou iets te drinken. Je bent nog met mij. Gis Niet Nick, maar Mick Harr was dat met uh, Sweet Caroline. Ik draai hem speciaal voor Leroy. Uh, Leroy, waar gaan we straks uh, naartoe? Waar gaan we straks naartoe? Naar Wilp. Naar Wilp. En Willem, ja. Luisteraars ligt bij, uh, bij Deventer in de buurt. Een kilometer of zes er vanaf. En daar woont Leroy, hè? toch? Ja. ja. En uh, ja, dan zit je aan vakantie er al weer op, jongen. Ja, ja zo gaat dat. Ja. Maar uh, ik draai voor jou gewoon nog eventjes een, een gezellig plaatje van... Uh, Jimmy Webb. Honey, come back. En daar sluit ik meteen mee af, luisteraars. ben er morgen weer tussen 12 en 2... met een nieuwe aflevering van ZFM Lunch. Dank voor het luisteren. En nog een hele fijne maandag. Hè? Dag. Honey, I know I've said it too many times before.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 maar als je ooit iemand wil dat je gewoon je. Someday, wie weet, is het me. Geef me een call. Je weet waar ik ben. En hier is wat ik zal zeggen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van twee uur.